Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je met de trein reist moet je vanaf vandaag misschien vaker overstappen om op je bestemming te komen. De NS heeft een nieuwe dienstregeling. Omdat ze door personeelstekort de roosters niet rondkrijgen, rijden er een stuk minder treinen. Vooral in de avonden en in het weekend is er flink geschrapt. Daardoor wordt het nog een stukje drukker in de trein en door die drukte wordt het voor mensen met een beperking bijna onmogelijk om nog met de trein te reizen. Daar waarschuwt een belangenclub voor. Soms zijn de treinen zo vol, mensen met een rolstoel er niet meer bij passen en zij moeten dan achterblijven op het station. Nederland heeft niet goed in de gaten welke gevangenen terugkomen nadat ze een straf in het buitenland hebben uitgezeten. Dat zegt de reclassering in de krant NRC. Nu kan bijvoorbeeld een dader van seksueel misbruik na een buitenlandse straf... hier een verklaring omtrent gedrag krijgen omdat hun verleden niet bekend is. In Egypte gaat vandaag de klimaattop echt van start. Meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders... proberen daarom afspraken te maken tegen klimaatverandering zegt keihard nodig, zegt deze wetenschapper. Elke graad extra geeft extra rampen, extra extreme weersverschijnselen, een hogere zeespiegel, ook zeker op de hele lange termijn. Dus het is heel erg belangrijk om die klimaatverandering te, te beperken tot anderhalve graad. Met de beloftes die landen tot nu toe hebben gedaan, gaan we dat niet halen. En de laatste tijd heb je het vast wel voorbij horen komen. Mensen die door de hoge energieprijzen andere manieren bedenken om er deze winter toch warmjes bij te zitten. Sommige mensen zetten bijvoorbeeld een paar vaccinelichtjes onder een bloempot of leggen een elektrische deken onder het tapijt. Hartstikke link, zegt de Amsterdamse brandweer. En zij hebben tips voor wat je wel kunt doen. Ja, kleed sowieso in laagjes. Dus zorg dat je jezelf warm houdt. Um, denk erbij aan meerdere kledingstukken over elkaar heen trekken. Um, en gebruik toch de, de standaard energievoorziening in je woning. Um, houd er ook bij rekening mee dat als je andere dingen gaat gebruiken... dat je het veilig doet. Je krijgt het weer nog weinig zon, veel wolken en vooral vanochtend ook buien. Vanmiddag is het vooral in het binnenland wat vaker droog. Het wordt max 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Knopend Lunetten ongeveer 10 minuten aan extra reistijd. Ook een file op de A6 van Lelystad naar Muiden. Tussen Almerehaven en Almere Poort. 4 kilometer file en 10 minuten aan oponthoud. Tot slot nog altijd de a 44 Amsterdam-Den Haag. De weg is dicht tussen Noordwijkerhout en Warmond vanwege meerdere ongelukken. Waarschijnlijk duurt dit nog tot half tien. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 I you it, never me, yeah. I don't know, I don't know. Can we shake up the habits? Are you speaking my language? Uh -huh. FM Cause nu niet. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders zijn vanaf vandaag bij elkaar op de klimaattop in Egypte. Ze zullen proberen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Tegen de verwachting in is de nieuwe asielwet toch nog niet rond. De VVD wil er nog niet mee instemmen, bevestigen bronnen aan de NOS. En Twitter heeft tientallen medewerkers die vrijdag nog werden ontslagen... weer gevraagd om terug te komen, meldt persbureau Bloomberg. Een aantal medewerkers kreeg te horen dat ze toch nog nodig waren... om de ideeën van de nieuwe eigenaar van Twitter, Elon Musk, uit te voeren. En het weer bewolkt en buien, later in het binnenland vaker droog. Vrij veel wind vandaag en het wordt 14 of 15 graden. I'm doing it, doing it 6.9. Zie